Tien uur, Jobboot met het NOS-journaal. In Den Haag is een man zwaar gewond geraakt bij een explosie. De ontploffing deed zich voor op de bovenste etage van het huis. De oorzaak is nog niet duidelijk. De man werd door de brandweer gevonden in de tuin van zijn huis... in de Haagse wijk Transvaal. De ravage is groot. Een deel van de achtergevel is door de klap vernield. De zwaar gewonde man is de bewoner van het huis. De rest van het gezin was niet thuis. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Zorgverzekeraar Agmea stopt met het extra betalen voor ingrepen met dure operatierobots. De machines worden vooral ingezet bij prostaat ingrepen en vervangen kijkoperaties. De robot ingrepen zouden minder belastend zijn voor patiënten, maar volgens Agmea is dat niet aangetoond. Daarom stopt de zorgverzekeraar de extra vergoeding voor robot operaties, meldt Nieuwzuur. Het College voor Zorgverzekeringen zegt dat Nederlandse ziekenhuizen onnodig veel dure operatierobots hebben aangeschaft. Sinds dit jaar zijn er 16, terwijl er volgens het CVZ maar 4 nodig zijn. Jaarlijks komen naar schatting ruim 1200 mannen in aanmerking voor een prostaatoperatie met een robot. Turner Epke Zonderland en zwemster Ranomi Kromowi Jojo zijn op het NOS Sportgala in Den Haag uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Zonderland kreeg de voorkeur boven schermer Bas Verweijden... en schaatser Bob de Jong. Kromoie Jojo was genomineerd samen met schaatster Irene Wust en wielrenster Marianne Vos. Sportploeg van het jaar werden de Nederlandse honkballers... die vorige maand voor het eerst de wereldtitel veroverden. Hun coach Brian Farley werd gekozen tot trainer van het jaar. Keeper Edwin van der Saar, die dit jaar afscheid nam... kreeg de Fanny Blankers-Koen-prijs voor zijn hele sportieve carrière. Het weer, vannacht vanuit het westen regen en veel wind. Langs de kust stormachtig en op de Wadden enige tijd kans op storm. Windkracht 9. Verder in het hele land zware windstoten. Morgenochtend eerst nog onstuimig In de middag droog en minder wind. Het wordt morgen ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Promovendum vindt dat een goede zorgverzekering niet duur hoeft te zijn. Geld stinkt, geld bouwt, geld...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 Met Gio Lippens. De sportman van het jaar 2011 is geworden. Epke Zonderland. Sportman van het jaar 2011. Ranomi Krombi-Giorgio. Maar dames en heren. De sportploeg van het jaar. 2011. En met de hoop je ook zo Het Nederlands Hamboutier. Ja dames en heren, dat waren ze dan. De drie uh, ja, prijzen die hier zijn uitgedeeld in Den Haag. Uh, in dat World Forum waar de opvolgers van Mark Tuitert, Nicolien Zouwerbrei en het Nederlands elftal uh, gekozen zijn door de medesporters. Nou u hoorde het al, Epke Zonderland, Ranomi, Kromovie, Jojo. en natuurlijk het Nederlands honkbalteam dat wereldkampioen is geworden. Het staat hier bomvol op de vloer, iedereen die staat rondom de prijswinnaars heen. Epke Zonderland staat hier vlakbij me, Ranomi staat er een eindje verderop, de honkballers staan een eindje verderop. Pa Verwijlen, de vader van Bas Verwijlen, genomineerd als coach van het jaar. Hij is het niet geworden, maar ook hij staat daar een eindje verder op. We gaan eerst maar eens even praten denk ik. Edwin Cornelissen. Met de sportman van het jaar inderdaad, Epke Zonderland. Epke, ik dacht eigenlijk, ik vind het toch wel heel verrassend. Was dat voor jou ook zo? Ja, dat was voor mij ook zeker zo, ja. Ik, had, uh, ik was eigenlijk al blij verrast dat ik genomineerd was. En uh, ja, genoeg reden om, uh, om hier uh, te genieten was een avond. Maar ja, uh, het sportman worden, dat uh, was wel een hele grote verrassing. Ik, uh, ja, ik, Bob de Jong, hele goede prestaties, twee keer wereldkampioen en Bas van Weijlen, ja, vooruit een hele moeilijke situatie, ja, twee maal ja, goed presteren. Tweede op het EK en het WK en dat is ook een heel bijzonder verhaal, dus ik had... Ik moet eerlijk zeggen dat ik Bas een hele goede kans had te geven. Ja, dat dacht ik ook. Want Bas Verwijlen was eigenlijk het verhaal zoals jij dat was een aantal jaar geleden. Toen je voor het eerst sportman van het jaar was. Hè? Zilver gepakt toen ook op het WK. Een ja. beetje vergelijkbare situatie. Ja, inderdaad. En ook, uh, ja, nu ook uh, ik, ik weet niet hoe lang het geleden is dat hij überhaupt iemand in de finale stond. Maar heel lang geleden. En uh, ja, dat is natuurlijk altijd uh, bijzonder. En uh, dat hoort ook bij de sport. Van, uh, als je uit zo'n moeilijke situatie komt en dan uh, voor het eerst uh, dat bereiken. Dat is ook wel bijzonder. En, ja, ik had verwacht dat dat uh, ja, de sportvrouw van het jaar zou opleveren. Edwin, Edwin, ja, weet ja, jij ik je op, heb hier. Hier. wie ik bij me heb Wie heb Iemand in een prachtige rode jurk en Komt ze ziet even even nu het, het bord waarop ja. staat sportvrouw van het jaar, Renomi Jojo? Het, uh, uh, Renomi, had je het verwacht? Want dat is dan eigenlijk toch de logische vraag, hè? Uh, ja, ik uh, wacht niet, dan, nee, als nee dan, zeker uh, niet. Samen met Marianne Vossen en Irene Wies was ik genomineerd. Ja, we hadden alle drie eigenlijk even goede kans, denk ik. Kijk, dat honkbalmannen zouden winnen had ik eigenlijk wel verwacht. Maar sportvrouw, dat was echt wel een verrassing. Dus ik had ook niet echt een speech voorbereid of uh, ja, op het laatste moment pas een jurk uitgezocht. Dus, uh, maar uiteindelijk kwam alles goed en uh, mocht ik op het podium staan. En daar ben ik heel dankbaar voor. Is het ook een erkenning, een prijs voor volharding? Uh, je bent van ver gekomen. Ja, absoluut. Het ging een tijdje heel erg slecht. En het gaat, uh, ging vrij vlot erna heel erg goed. En nu gaat het gewoon uh, goed. En uh, ik hoop dat het volgend jaar uh, tijdens de Olympische Spelen weer uh, ontzettend goed gaat. En um, ja, het is altijd een uh, mooie waardering uh, dat je collega-sporters hierop uh, ja, dit jou gunnen. En, en jou de beste sportvrouw vinden. Alleen, ja, uiteindelijk uh, draait het om zwemmen en uh, zwemwedstrijden winnen. En uh, ja, daar ga ik nu ook voor. Want het werd al tegen jou gezegd op het podium toen je hier stond om die prijs in ontvangst te nemen. ja, het komende jaar, dan gaat het er even echt om. Hè. 2012, dat is een jaar dat je in wezen gouden letters moet kunnen schrijven. Dat, gaat, uh, dat verwachten heel veel mensen al. En ik denk dat dat na deze avond uh, nog uh, meer mensen gaan verwachten. Maar uiteindelijk ben ik dus uh, ja, zelf degene die me uh, die druk oplegt... En, uh, ja, we zullen zien. Ik, uh, ik doe er alles aan en uh, ik, ja, ik heb er heel veel zin in. En uh, gewoon niet gek laten maken, mijn eigen ding doen en dan zien we wel hoe het gaat. Het zijn wel mooie namen, hè? Epke Zonderland, Ronomie uh, uh, Die prachtige namen natuurlijk... om hier als sportman, sportvrouw van het jaar te staan. Absoluut. En uh, ja, uh, Epke is ook niet zomaar so, een uh, so, turnen. Dus uh, ik vind het heel leuk om naast hem te staan. Absoluut. Edwin, jij staat ook nog steeds naast hem. Ik sta nog steeds naast uh, Epke, die momenteel uh, even geïnterviewd wordt. Dus ik kijk eventjes uh, of ik er zo even tussendoor kan uh, dringen. Wordt nu eventjes uh, geïnterviewd voor een uh, televisiekanaal zo te zien. Bij... zien. Dus uh, we laten hem even zijn antwoord afmaken... en dan, uh, dan kijken we of we even kunnen onderbreken... Um, Epke Zonderland dus voor de tweede keer in zijn carrière dat hij sportman van het jaar wordt. Dat is toch, dat is toch wel iets unieks dat voor een turner. Um, als ik eventjes tussendoor nog zit zitten live in de uitzending. Epke, we zaten nog midden in een gesprek. Um, uh, voor de tweede keer de sportman van het jaar. Ik zei dat is heel bijzonder. Hoe bijzonder voelt dat voor jou? Ja, inderdaad heel bijzonder. Ja. De, de, de eerste keer was eigenlijk het besef uh, dat je dan de, de sportman van het, uh, van het jaar wordt. Dat is uh, ja, heel uniek. Uh, ook wat ik heel goed wist, dacht, dat ik een paar jaar geleden, of daarvoor, ja, in de zaal uh, zat. En uh, zo'n ja, waardering had ook voor die sporters die er stonden. En dan sta je er zelf. Maar twee keer mogen meemaken, dat is natuurlijk uh, helemaal uniek. Ja, uh, en dat eigenlijk na een seizoen wat een beetje wisselvallig was. He? Je werd Europees kampioen met een eigenlijk mislukte oefening. Vervolgens ging het mis op het WK. Dus je zou denken, ja prestatief, heb je het nog wel eens beter gehad? Ja, klopt. Ik, uh... Als het WK een succes was geweest, dan was het misschien wel het. Ja, dan was het zeker het meest succesvolle jaar voor mij. Maar uh, ja, het WK, het belangrijkste evenement, daar, uh, daar mislukte het. En uh, daar heb ik niet de prestatie kunnen leveren die ik, uh, die ik graag had gewild. En uh, ja, de andere genomineerden die deden dat wel. Die, uh, die waren twee keer, ja, Bob de Jong twee keer wereldkampioen. En was uh, Zwijlen ook uh, tweede op het WK. Dus uh, ja, ik dacht dat ik, uh, ja, dat, dat uh, meer stemmers opleverde. Ja. Epke Zonderland is dus de sportman van het jaar. Gio, jij staat bij een hele bijzondere sporter ook, hè? Ja, een man die een Prijs heeft gekregen. Edwin van der Sar. Hij staat hier. Hij wordt op dit moment ook even geïnterviewd. Want ik zei het al, die hele vloer die staat vol met mensen... die op dit moment allemaal met die prijswinnaars gaan praten. Edwin van der Sar dus de Prijs, De doelman onder andere natuurlijk van Manchester United. Hij is afgelopen jaar gestopt. Dat weten we allemaal wel. Hij geeft nu een collega aan hand. Edwin van der Sar Ja, gefeliciteerd. Want een Prijs is toch even wat anders dan sportman van het jaar. Sportploeg van het jaar. Nou, dat voor... ja, jij was er niet bij, maar je... men was het vorig jaar, hè? Wie was vorig jaar? Nederland zelf al? Het Nederlands was er vorig jaar, oké. Okay. Ja, nee, dat had ik net al gezegd. Ik, uh, ik heb wat, uh... Soms krijg je niet alles mee als je in het buitenland woont. En, uh, dus ook de grootte van dit, uh... van, uh, van dit gaal inderdaad was wat, uh, wat, uh, wat ontschoten. Maar... Ja, verbaas je dat als je dan hier binnenkomt? Want ik zag je op het podium staan en ook een beetje kijken van, hé, hey, zo, hoop mensen. Ja, eigenlijk wel. Uh, klopt inderdaad. Dus uh, ik ben heel blij dat, uh, dat ik inderdaad uh, deze prijs heb mogen, mogen krijgen. En uh, ja, het is altijd leuk om te zien dit soort beelden met, met sporters die, die winnen. Die, die hard, uh, hard hebben gewerkt voor, uh, voor alles. En, uh, en dan uh, toch nog een bekroning kunnen krijgen. En uh, ik denk dat iedereen het uh, heel erg verdient. En hopelijk, uh, ja, volgend jaar uh, zal het nog spannender worden met de Olympische Spelen. Hopelijk uh, als, uh, als succesgraadmeter. Uh, en wat dacht je van het EK? Sorry, EK voetbal? Daar ging ik even aan voorbij. Dat, uh, ja, we één keer van Duitsland verloren en we zijn gelijk, gelijk, we zijn gelijk... Jij bent het gewoon meteen vergeten. We zijn gelijk geen favoriet meer natuurlijk, maar uh, nee, en het EK uiteraard. Ja. Want ze zeiden altijd in het verleden, ja, dat sportgala, die sportverkiezing, dat is eigenlijk niks voor voetballers. Uh, het is een feestje van de andere atleten, van de Olympische atleten ja. met name. Uh, voetballers hangen er altijd maar een beetje bij. Maar goed, afgelopen jaar dan het Nederlands zelf, dat die prijs wint. Jij die prijs, dat zijn toch erkenningen. Ja, zeker inderdaad. En het, uh, inderdaad als, als, als, als voetballer zijnde is het, is het vrij lastig om dit soort, uh, dit soort awards uh, te winnen. En uh, wat dat betreft is het, is het uh, ja, uh, heel mooi dat het uh, mij ten eer is gevallen. En uh, ik ben ook, uh, zal ook een mooi plaatsje krijgen. Nou, je bent toch redelijk overladen denk ik, met prijzen in je leven. Dan heb ik niet alleen over de prijzen die je op het veld hebt gewonnen, maar ook eromheen. Maar wat doet zo'n prijs jou nog? Ja, dat is wel leuk. Dus, hey, deze is echt, uh, door, door vijf sporters ben je uitgekozen. En dat uh, zijn mensen die veel betekenen hebben voor Nederlandse sport. Die uh, Olympische medailles hebben gewonnen en meerdere. En dat, uh, ja, dat zijn toch, de, het werd net al, ook al gezegd, dat zijn toch, uh, ja, de helden van, uh, van nu inderdaad. En uh, waar mensen tegenop kijken. En hopelijk uh, kinderen kunnen daarvan leren. En, uh, en ook een ambitie hebben om... Uh, ja, om, om succes te hebben in, uh, in dit soort, uh, dit soort, uh, dit soort uh, sporten. Het was wel mooi om te zien, hè, Pieter van de Hogeband. Jouw voorganger als winnaar van de Europrijs reikte de prijs uit. Ja, die stond echt een beetje naar jou te kijken. Van, zo, daar staat nu een hele grote sport tegenover me. Waar hij heel veel respect voor had. Maar ik had ook het gevoel dat het andersom was. Ja, maar ik denk dat de sporten sowieso, dat, uh, die hebben een heel... Uh... Ja, een hele, een hele grote interesse, interesse in, in alle sporten. Het is niet zo alleen dat je alleen maar naar je eigen sport kijkt. Uh, alle sporters volgen elkaar. Dus dat dus, dit soort avonden zijn gewoon heel leuk om, om mee te maken. En ons uh, en bij te kletsen met, met jongens die je normaal gesproken niet zo heel vaak ziet. Ben je een beetje bijgepraat over wat er allemaal bij Ajax gebeurt? Ik, uh, soms uh, soms kijken ze wel wat te horen inderdaad. Ja, dus, uh, dat, uh, dat lukt af en toe best wel, maar ik denk niet dat, uh, dat iedereen... Uh, ik denk niet dat iedereen weet het, fijne, het fijne overal vanaf weet, dus dat is, dat is lastig. En het zal je ook niet echt blij stemmen? Uh, nee, op dit moment niet, dus laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt. Oké, okay, dankjewel. Edwin van der dat. gaan we nu naar een man die een wereldtitel pakte. Weliswaar met een team, maar wat voor team hè, honkbalteam. Zo is dat maar net, Sidney de Jong staat bij me, de aanvoerder van de Nederlandse honkbalploeg. De ploeg van het jaar dus. Ja, Sidney, hoe, hoe, uh, hoe bijzonder is dat voor jullie? Nou, heel bijzonder, het is een bekroning op het harde werk wat we de laatste tijd gedaan hebben. En over, die, over de jaren heen al, het is niet iets wat, uh, wat ineens komt. Het is gewoon uh, als wereldkampioen worden, ja, dan hoop je dat je hier verkozen wordt als, topsport, of, als sportploeg van het jaar. Uh, en het is gewoon een hele eer dat alle medesporters, uh, medetopsporters ja, je daarvoor verkiezen. Ja, vooraf zijn er natuurlijk altijd de pols, de voorbeschouwingen, wie zal het gaan worden. Ik denk dat jullie ploeg wel de torenhoge favoriet was. Voelde dat bij jullie ook wel zo? Nou ja, ik denk wel dat we heel erg teleurgesteld waren als we het niet geworden waren. Um, dus ja, de hoop was er misschien een, een hoog verwachtingspatroon op dat moment. Dus ja, uh, ja het is super mooi. Ja. Er zijn wat maandjes verstreken inmiddels hè, sinds uh, die wereldtitel. Het was half uh, oktober dat jullie die pakten. Uh, wat is er gebeurd met het honkbal sinds die tijd? Merk je een soort van impact van die wereldtitel? Nou ja, je, je, ik weet in ieder geval wel dat iedereen in Nederland weet... Dus niet alleen de topsport niet alleen in de honkbalwereld. Nee, iedereen weet dat het Nederlands honkbalteam wereldkampioen geworden is. En dat is iets wat we bereikt hebben. Uh, na genoeg, jammer genoeg, uh, in het begin weinig publiciteit, weinig media-aandacht. En ja, we hebben daar toch wel een hele switch in gemaakt. Dat op het moment dat wij uh, op uh, Schiphol aankwamen, dat er uh, genoeg camera's uh, voor ons neus stond. Dus het uh, deed wat met Nederland. We deden het met jullie als honkballers. Nou ja, ik denk een eer, betoon, een soort beloning voor het harde werk wat we al jaren doen. Uh, we hebben een tandje bijgezet. Ik denk dat we echt een heel hecht team waren. En dat is ook een reden waarom we gewoon hebben. Ja, en tegelijkertijd dan toch misschien een beetje dat zuren dat mensen gaan zeggen... ja, maar die major leakers die zijn er toch nooit bij op zo'n WK? Ja, dat waren ze ook niet bij Amerika, dat waren ze ook niet bij Canada, dat waren ze ook niet bij ons. Uh, dit was het hoogst haalbare wat we konden doen. Er stonden echt hele goede landen waar we tegen speelden. En Cuba is gewoon, zijn gewoon eigenlijk allemaal major leaguers. Uh, uh, uh. Iedereen die stuurt praat daarover. Ja, maar dat mogen ze doen. Haalt niks af van de glorie die we behaald hebben. Het gaat wel veranderen, ziet het naar uit? Het WK in deze hoedanigheid gaat waarschijnlijk verdwijnen. De World Baseball Classic, dat wordt dan het echte WK met dus die major leaguers. Was het dan ook wat dat betreft een once in a lifetime opportunity om die titel te pakken nu? Zoals de geruchten nu gaan, uh, zijn wij de laatste wereldkampioen die er is uh, op een IBAF-toernooi. Uh, uh, World Baseball Classic gaat het overnemen, uh, waardoor uh, er nog meer landen mee genoeg, geloof ik. Uh, en uh, kwalificering uh, daarvoor nodig is. En we zullen zien uh, hoe wij het als Nederland daar uh, weer gaan doen. Want uh, de laatste WBC 2009 hebben wij uh, twee keer van de Dominicaanse Republiek gewonnen. Wat ook al een... een ja, super prestatie was tegen zo'n team. Ja. Uh, sportploeg van het jaar, de sportcoach van het jaar is jullie bondscoach. Het is echt een beetje jullie avond, hè? Nou ja, ik, ik ben ook heel blij voor Brian. Brian heeft er keihard aan gewerkt. is daarvoor al bij het Nederlands team betrokken geweest. Ook bij de eerste ja, professionalisering. En ja, gewoon de goede kant op te gaan uh, is hij bij betrokken geweest. En nu pakt hij het roer. En uh, ja, ik gun het hem en ik gun het iedereen in het team. We hebben er allemaal keihard voor gewerkt en keihard voor geknopt. Sidney de Jong, de aanvoerder dus van de honkbalploeg. Een ervaren rot in het vak inmiddels. Uh, Gio, jij staat eigenlijk bij iemand die nog echt in de knop van de carrière zit. Jazeker, maar die wel al hele mooie dingen heeft laten zien. En als ik naar de kijk naar Daphne Schippers, dan denk ik terug aan Nou, maar hoeveel jaar geleden is er alweer? 15 jaar, 20 jaar geleden? Katrien Krabbe, een hele sterke, snelle Oost-Duitse op de sprint. Een blanke sprintster die echt super snel kon lopen. Nou, dat lijkt Daphne Schippers toch ook een beetje naar op te gaan. Talent van het jaar, Daphne. Was het voor jou een verrassing? Want Jeffrey Herlings was de andere genomineerde motocrosser. En Sharon van Rouwendaal, de zwemster, was ook genomineerd. En dan sta je er ineens als atlete. Ja, tuurlijk is het een verrassing. En het publiek stemt, in ieder geval de, de sporters. En dan weet je natuurlijk helemaal niet waar ze voor stemmen. En zij hebben natuurlijk super gepresteerd ook. Dus het is erg lastig om dan te bepalen wie, wie nou een talent moet worden. Was jij al verrast met de nominatie als talent van het jaar? Of had jij wel zoiets nadat nou je... Nou ja, Negende plek op het WK heb je laten zien. Uh, ja, je hebt je gemanifesteerd op de sprint, op de Meerkamp. Uh, had je het eigenlijk wel verwacht dat jij uh, genomineerd zou worden? Nou, voor talenten hoor je toch wat minder op tv bijvoorbeeld. En, uh, dus je weet ook niet zo goed hoe, hoe de andere, spoor, andere talenten dat in Nederland doen. En daarbij merk je wel dat je dan helemaal niet weet wat het niveau is in Nederland voor de jonge talenten. En uh, daarna kwam het wel als een verrassing. Ja. En dan sta je hier en uiteindelijk valt dan jouw naam. En dan denk je bij jezelf, ja, maar ik ben het toch echt geworden. Uh, Johnny hè, die rekte de prijs uit. Ja, dat was wel heel leuk. Ja, ja, ja. Een held? Ja, zeker. Zeker ook naar wat er gebeurd was. Uh, ja. Ja, want Maak jij dat allemaal nog een beetje mee? Of zit jij zo opgesloten in jouw sport dat je eigenlijk al die andere dingen nauwelijks ziet? Nou, we kijken vaak met het gezin gewoon uh, studio sport, Dus je ziet veel verschillende sporten voorbij komen. Ja. Zeg, jouw ontwikkeling, hè? Uh, iedereen zegt van Goedemorgen, ik weet niet wat er hier allemaal gebeurt. Er is toch niks ingelukkig, dames en heren, maak u zich maar geen zorgen. Maar er was duidelijk iets met de geluidsinstallatie hier achter ons. Iedereen kijkt verschrikt om. Edwin van der Sar laat nog net niet dat ding uit zijn handen vallen, gelukkig. Ja, ja, dat, dat, gaat, dat, gaat nog, dat gaat nog net inderdaad, dat, ook, ook zonder handschoenen gaat het nog. Maar het was wel even schrikken. Maar goed, uh, Daphne, uh, waar waren we gebleven? Ja, de Olympische Spelen natuurlijk. Uh, 2012, daar moet het allemaal gaan gebeuren. Maar het komt wel erg vroeg natuurlijk, want je bent nog jong. Ja, zeker. Maar ik heb me genomineerd en ik denk dat er zeker een kans in zit dat ik daar gewoon kan staan. En het ziet als een mooie uitdaging. Wat heb jij eigenlijk als einddoel gesteld? Uh, heb jij het idee van, nou ooit ga ik echt meedoen om die medailles op grote toernooien, op WK's, op EK's, op Olympische Spelen? Nou, ik kan in ieder geval een dromen. En uh, ik hoop dat ik daar wel ooit sta, ja. Maar wie weet, het, uh, ik moet nog uh, wel wat stappen zetten. Ik ben nog jong, dus ik heb alle tijd. Ja, want die vergelijking die ik net maakte... Uh, nou ja, laten we zeggen, aan de ene kant is die vergelijking misschien een beetje ongelukkig. Omdat uh, mevrouw Krabbe nou ja, af en toe wel eens naar de verboden middelen greep. maar het is wel een vergelijking. Een, een blanke sprinster die zo verschrikkelijk goed mee kan in dat geweld. Ja, ja tuurlijk. Ja. Maar uh, die verboden middelen, dat is een, een hele belangrijke voor haar. Maar voor mij totaal niet. Dat zou ik nooit, uh, nee, dan maar niet de ophalen. Maar is dat dan wel een atleten? bedoel? Heb je haar ooit zien lopen? Of heb je beelden gezien van haar, uh, hoe zij zich manifesteerde? Nee, ik denk dat dat net iets te lang geleden is voor mij. Uh, ja, ik heb dat niet heel erg gevolgd. Nee. Maar <laughs> nee. wat, wat, wat zijn jouw grote helden eigenlijk? Want ja, in Nederland grijpen we dan heel snel weer terug naar, naar Elfer Lange uiteraard. 1992 alweer Olympische spelen Barcelona. Fanny Blankenskoen 1948. Ja, dat is zo lang geleden. Ja, dat is wel heel lang geleden, maar ik ken haar natuurlijk wel. En uh, ja, op dit moment is natuurlijk uh, Waska een stoel. Die is helaas ook, uh, heeft ook moeten stoppen een nee, nee, besturen. Maar dat was toch altijd wel echt een held voor mij, ja. Uiteindelijk moet jij daar komen. En dan niet alleen maar talent van het jaar, maar dan gewoon sportvrouw van het jaar? Dan gaan we uiteindelijk wel. Komen we hier nog door, uh, Paul? Oké, okay, Daphne Schippers was dat. Uh, talent van het jaar in Nederland. Edwin, uh, ik kijk hier de zaal in. Je staat bij iemand. Volgens mij weer iemand van de honkbalploeg. Precies, de bondscoach hebben we hier. Brian Farley, die dus uh, ook als coach van het jaar uh, de boeken ingaat. En hoe is dat voor iemand uh, die niet oorspronkelijk uit Nederland komt? Nee, niet oorspronkelijk, maar zeker in de laatste 25 jaar uh, hier geweest. Ah, het voelt geweldig natuurlijk. En, uh, wat een uh, enorme prestatie voor ons dit jaar. Maar ja, natuurlijk uh, als sportploeg van het jaar voor heel Nederland... met alle sporten die hebben gewoon zoveel mooie prestaties neergezet. Het is, is een enorme eer voor ons. Maar die van jullie die sprong er toch wel echt uit, hè? Ik ben niet objectief natuurlijk, maar ja, ik vond dit wel natuurlijk. Ja, absoluut. Die hebben het zeker verdiend. Ja. Uh, u nam het zelf als coach op tegen ook ervaren mannen, hè? Jacco Verharen en Roel Verwijlen, de vader van Bas... Ja, ik ken, ik ken Roel minder, maar Jaco ken ik uh, van, van zijn reputatie natuurlijk. Een uh, ontzettend grote coach binnen het uh, vak. Dus ja, natuurlijk, dat is uh, een eer van, van zo iemand uh, te winnen natuurlijk. Wat is nou de rol van de bondscoach bij het honkbal geweest om die ploegkampioen te worden? Wat heeft u precies bijgedragen? Oh, my, dat is echt een zelfpromotievraag. Um... <laughs> ah, het mag vanavond, ah, he? het, ja, mag. het mag vanavond. U heeft die trofee in de handen, dan mag het. <laughs> Nou, ik denk dat het uh, mensen de, een inspiratie geeft. Uh, ik kan gewoon een, een mooi beeld uh, sketsen uh, waar je naartoe kan. Hoe doet u dat? Nou, ik geef mensen het, uh, het indruk dat, uh, dat het allemaal mogelijk is. Ik bedoel, uh, onze realiteit is, is onze perceptie. En perceptie kan je, kan je veranderen. En perceptie is uh, uiteindelijk uh, bepalend voor jouw verwachtingspatroon. Is het een beetje het Amerikaanse denken wat u de ploeg heeft bijgebracht? Nou, ik denk in deels, deels wel, maar, uh, maar, maar ook Nederlands. Want uh, je kan gewoon niet je hele cultuur overbrengen naar een, uh, maar Nederland. Nederland heeft een hele sterke cultuur. Dus je moet gewoon, uh, wat zeggen: dat bend but don't break. And, uh, maar zeker de motivatie om je verwachtingspatroon omhoog te brengen... en, en, en je verwachting van wat jouw potentie is, wat je kan doen, hoger brengen... en jezelf verantwoordelijk maken voor je eigen contributie... Ja, dat heb ik uh, natuurlijk uh, heel sterk in mij. We hebben vorig jaar gezien bij het Nederlands elftal, het voetbalelftal. Dat was echt een team met een missie. Dat hield de bondscoach zo ook steeds voor. Is dat ook een beetje wat u deed als honkbal bondscoach? Ja, absoluut. absoluut. Ik bedoel, je, je kan... Kijk, dit is niet overnacht gebeurd ook. Er worden de laatste tien jaar fantastische prestaties neergezet... maar nooit de hoogste kunnen halen. Dus... Wat is nou net die missing link geweest? Nou, oh, ik, ik, uh, ik, nogmaals, ik denk dat het heeft te maken met uh, niet één, één ding... maar variabels in het spel waar, waar lange toernooien gebeurden. En, en wij, wij worden gewoon bijna misschien moe of, of overgescout. En er komt een gegeven moment waar wij, onze verwachtingspatroon was... wij kunnen niet over de top vier van het, van het wereld. En dat was Korea, Verenigde Staten, Cuba en Japan. En we verloren altijd van die vier teams. In hoeverre is dit ook het resultaat van team spirit? Van uh, inderdaad mentaal boven jezelf uitstijgen? Nou, ik denk absoluut. Als je kijkt uh, van, van de wedstrijden die we hebben gespeeld. In elke wedstrijd, we, ik zei het, we hebben drie of vier andere mensen die altijd naar voren gingen stappen. En de volgende wedstrijd, die drie of vier niet en een andere drie of vier zo. So. En dat is wat je noemt bij team. Dat is dat together everyone achieves more. Dat is gewoon echt dat soort uh, ritme hebben we gehad. Dus ja, yeah, uh, elkaar stonen, elkaar achter, achter elkaar blijven. En dat is het soort spel of dat wij moesten spelen. Is dat iets wat uniek is, wat je één keer kunt? Of is dat iets wat je continu kunt blijven doen? Nou, dat kan je continu blijven. Maar het neemt wel energie, het neemt een soort motivatie die. Kijk, je moet spelen om een proces uh, te verbeteren. Je moet gewoon zelf beter willen worden en niet voor prijzen spelen. En dat is het verschil. Als je voor prijzen speelt, kan je gewoon je, je dorst verliezen. Je honger, dat heb je niet meer. Maar als je speelt voor een proces, dat ik wil gewoon ietsje sneller worden... ...ietsje krachtiger, ietsje beter honkslaag... Uh, honks, uh, ...weet uh, ja, ja, ja. je, honkloper bent of werper... Uh, ...dan ben je met je proces van je ontwikkeling van jezelf bezig. En dan kan je heel ver gaan en heel lang spelen. Ik kijk verder, Tiger Woods, uh, Michael Jordan... ...die zijn de mensen die spelen niet voor, ja natuurlijk kampioenschappen... Ja. ...maar niet voor de prijzen, die spelen gewoon voor het proces ietsje beter... Kijk, dat is een kijkje in de denkwereld van de succescoach, de bondscoach van de Nederlandse honkbalploeg, Brian Farley. Paul McCartney met Fine Line. De eerste muziek op deze avond. De avond dus van het sportgala Epke Zonderland. Bij de mannen Ranomi Kromo Bij de vrouwen de Hongballers. De beste sportploeg van het jaar. Maar het was ook de dag van Ajax. Een bewogen dag, dat kunnen we wel zeggen. De toekomst van Louis van Gaal als algemeen directeur bij die club. Die hangt namelijk aan een zijden draad. Dat bleek vanmorgen bij de rechter in Haarlem. Waar uitspraak werd gedaan in de zaak van Johan Kruijf tegen de NV Ajax. Verslaggever Ragnar Niemeijer volgde de rechtszaak en de aansluitende aandeelhouders van Ajax op de voet. Dit is een reportage. Uitspraak in het kort geding van Kruijf tegen Ajax. Ik wil graag eerst de partijen... We zitten goed, want daar draaide het vanmorgen om in Haarlem. De rechter vindt dat duidelijk moet worden welke kant Ajax op wil. Wordt gekozen voor de lijn Kruijf of de lijn Van Gaal? De aandeelhouders moeten op korte termijn beslissen... Kruijf kreeg een zaak deels gelijk in zoverre dat de rechter oordeelde dat er fouten zijn gemaakt bij het plan om Van Gaal naar Ajax te halen. Daarop schorste hij de geplande aanstelling van Van Gaal en van directeur Martin Sturkenboom op. Dan komt de beslissing, schorst het besluit tot de voorgenomen benoeming van Sturkenboom en Van Gaal tot statutair bestuurder, haakje lid van de hoofddirectie, haakje van de Vennootschap. Het tweede punt van de veroordeling houdt in dat de vennootschap als de in het ongelijk, grotendeels in het ongelijk te stellen partij wordt veroordeeld. Dat is dus rechterstaal, niks mis mee, maar wel lastig te volgen. De persrechter, mevrouw Jacqueline Dubois, doet het nog een keertje over, maar dan in gewoon mensen-Nederlands. Nou, het eerste punt wat is besloten is dat de uh, voorgenomen benoeming van, uh, van Gaal en Sturkenboom tot statutair directeuren, dat had een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 Kruijf claimt de rechterlijke uitspraak bij het verlaten van de zaal direct als een grootse overwinning. Ideal, ide ideaal voor iedereen die wat met voetbal heeft en wat met Ajax heeft. De aandeelhouders moeten uiteindelijk beslissen. Hebt u het idee dat de aandeelhouder Ajax volledig achter de stap? Jawel, ze hebben, het plan wat dus neergelegd is, dat is, uh, is uh, hebben ze gezegd, jongens, uh, doen jullie het nou met z'n allen? En dat zijn we ook aan het doen. En dit was een, uh, een beetje zeg maar nare hommel die er genomen moest worden. Maar uh, we gaan gewoon door waar we begonnen zijn met z'n Ik hoorde wel dat de contracten met Sturke en Van Gaal rechtsgeldig zijn. Betekent betekent dus ook dat er waarschijnlijk een behoorlijke soms zal moeten worden betaald. Nou, het ligt eraan. Uh, ik ik, ik had begrepen, maar dat is me net ook verteld dat het uh, dat twee werknemers zijn die ze niet zonder slag of stoot weg willen sturen. Wat, wel, wat hij duidelijk gezegd heeft, is dat het plan de basis is van waar de club en de lijn die de club moet gaan volgen. Zover ik begrepen heb, kunnen de, alle ex-spelers, dus de opstelling van afgelopen woensdag... die kunnen aan de gang gaan om te proberen Ajax -e daar te krijgen waar ze moeten staan. Dan trekt het circus verder naar Amsterdam-Zuidoost... voor een aandeelhoudersvergadering die op het punt van beginnen staat. De usual suspects zijn er allemaal. voorzitter Robbeen junior, oud-voorzitter Uri Koronel, commissaris Paul Reumer... en noem ze allemaal maar op. RVC voorzitter Steven ten Haven zegt tegen niemand iets. Niet voor aanvang van de vergadering, niet na afloop. Hij gaat weg via de achterdeur. Zijn RVC is bezig aan de laatste loodjes, lijkt het. Want bij aanvang voor de vergadering lijkt het applaus voor Johan Kruijf boekdelen te spreken. APPLAUS. Het lijkt erop dat Cruijff binnenkort de steun krijgt van de aandeelhouders en inderdaad verder kan met zijn plan hoewel er twijfel blijft bij sommigen, zoals bij advocaat Wakkie van de Raad van Commissarissen. Uh, er is destijds door de ledenraad gezegd, die, uh, die kwestie van uh, die benoeming, dat is niet uh, goed gegaan. Dus wij vragen commissarissen om het vertrouwen op te zeggen. Maar nou heeft de rechter gezegd, die benoeming is wel rechtsgeldig. Dus het is de vraag of de ledenraad dat eerder ingedomen standpunt... dat gebaseerd was op die onjuiste besluitvorming, zal handhaven. Want hun mening van de ledenraad was, ja, het is niet netjes gegaan. Dus wij zeggen het vertrouwen op. Maar nu heeft de rechter gezegd dat het wel correct is gegaan... dus ik ben benieuwd wat de ledenraad dan gaat zeggen. Terug naar de vergadering. Opnames maken is daar niet toegestaan... maar het wordt een brei van woorden, aannames en soms oplopende emoties. Maar om procedurele redenen wordt er niet gekozen... voor een kamp Kruif of een kamp van Gaal. Dat volgt later. De ledenraad eist ondertussen nogmaals het vertrek van Steven ten Haven en zijn mensen... maar dat komt pas op de middellange termijn tot teleurstelling van Robben junior... De interimvoorzitter van de ledenraad. Nou, wij hebben als, uh, in, in mijn functie nu als interimbestuur van de voetbalvereniging Ajax... ...heb ik uh, de mening van de ledenraad overgebracht. Zoals we dat de laatste keer met uh, grote meerderheid van stemmen uh, hebben besloten. En uh, dit gevoel heb ik kenmacht gemaakt in de aandeelhoudersvergadering. Wat een rommeltje is het eigenlijk, hè, met mensen die, die, die dingen roepen als uh, gladianus en, en, en dat soort... ...zo hoort het toch eigenlijk niet? Nou, ik doe een beroep op iedereen. En ook mijn collega-bestuurder, Rosé van Boksel, heeft dat ge gedaan. Ik vind dat wij het met ons allen wel eens kunnen zijn over de, over de inhoud. He, dat is een enorme discussie gaande binnen onze club. Uh, hoe het inhoudelijk moet. Maar ik doe ook op deze plek een beroep op iedereen. Om het fatsoen en het respect naar, naar elkaar te houden. En zeker ook naar de mensen met wie het oneens bent. Dat moet kunnen in onze, in onze vrije, vrije staat. En uh, zolang we in Nederland leven, vind ik dat iedereen recht heeft om op een fatsoenlijke en veilige manier zijn meting naar, naar buiten te kunnen brengen. Er is ook op u een beroep gedaan om, uh, om op te stappen. Um, ja, de, hoe kijkt u daar tegenaan? Ik weet nog goed dat uh, populair de mensen destijds op de banken gingen staan op basis van de individuele kwaliteiten die uh, de diverse leden van de raad van commissarissen met zich mee brachten. Ik kan niet anders zeggen dan dat dat op een redelijk fiasco uh, uitgedraaid uitgedra is. Maar ik loop niet voor mijn verantwoordelijkheid weg. Ik heb dit mede in elkaar gezet en ik zit de hele rit uit. En als ik een vrijwilliger heb die uh, deze durstjob van over wil nemen, dan met alle liefde. We kunnen ons voorstellen dat u de opeenstapeling van commissies, rechterlijke uitspraken, commissarissen, ledenraadsleden en nog veel meer nog nauwelijks kunt volgen. Troost u zelf, u bent niet de enige. Bij Ajax weet inmiddels ook geen mens meer hoe het zit en hoe het nu verder moet met een voetbalclub. Lastig is dat Ragnar Niemeyer die alles gevolgd heeft rond Ajax, rond die voetbalclub, inderdaad. Wij zitten bij het Sportgala. We zitten in de lobby inmiddels, waar het nou, relatief rustig is. Af en toe wat mensen die naar buiten lopen. Het loopt zo'n beetje op zijn eind. Hoewel, misschien zijn er nog wat mensen die een afterparty gaan vieren. En ik zit hier met een duo aan tafel. En dat is toch wel vrij uniek. Vader en zoon. Allebei genomineerd in een andere categorie. Zoon als sportman van het jaar. Vader als coach van het jaar. Roel Verwijlen, dat is de vader. En de zoon, dat is Bas Verwijlen, de schermer... Heel bijzonder dat jullie er alleen al zijn, Roel van Ja, dat is voor ons ook heel bijzonder. Uh, we zijn ook heel trots om hier uh, onze kleine sport uh, toch een beetje uh, ja, in de belangstelling te brengen. Door de prestaties die Bas natuurlijk heeft neergezet. En uh, ja, nogmaals, voor ons was de titel niet zo belangrijk. Maar om hier al aanwezig te zijn is al een hele mooie, mooie uh, erkenning ja. voor ons. Bas, jij bent al driftig aan het uh, sms'en, geloof ik. Even thuis het uh, thuisgrond het twitteren toe maar. Ja. Ben je een twitterkoning? Nou, een klein beetje wel. Ik hoop dat ik dat ooit word. Ja. Nee, maar wat, uh, wat, wat bericht je allemaal? Ben het niet geworden? Of? Nou, dat heeft iedereen al kunnen zien, denk ik. Maar ik heb uh, net getwitterd uh, schitterende avond gehad. En uh, ja, het had natuurlijk nog mooier kunnen zijn. En uh, ja, ik had uh, vooraf natuurlijk een voorspelling gedaan in alle categorieën. En die, uh, die zijn allemaal uitgekomen. Had jij inderdaad al die mensen, Appke Zonderland, Ranomi, had je dat allemaal voorspeld? Ja. Ja. Ja. Dat betekent ook dat je hier naartoe bent gekomen met het idee van nou ja, ik ga me in ieder geval niet winnen. Uh, nou, ik kwam hier naartoe met het idee van uh, wat een geweldige eer om hier met heel mijn familie te zijn. Uh, met mijn vrienden en uh, ja, dat mijn vader ook genomineerd is. Want ja, wat wij uh, hebben laten zien het afgelopen jaar is gewoon uniek. Er heeft nog nooit iemand in Nederland uh, gepresteerd. Ik niet en mijn vader niet. Nee, want voor die luisteraars hè, die uh, niet dat hele sportgala gevolgd hebben. Maar twee keer een zilveren medaille. één keer op Europees niveau, één keer op wereldniveau. Bedoel, dat zegt wel heel veel natuurlijk, hè? Ja, absoluut. En uh, zeker in zo'n grote sport als Schermen is dat gewoon lastig. Um, ja, en, en waar, waar ik vooral blij mee ben, is dat, dat die uh, medailles... ja, die hebben wij bijna al verzekerd van een ticket naar Londen. En uh, ja, dat is gewoon het absolute doel nu. Ja, uh, vader en zoon delen veel samen. Misschien moeten ze nu even de microfoon delen. Want die microfoon doet het niet helemaal goed, meneer Verwijlen. dus Dus uh, ja, laten we even over en weer gaan. Doet deze het wel? Ja, die doet het zeker. Okay. Hoe belangrijk is, is uw rol eigenlijk in het hele werk van Bas? Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. <laughs> Hoe belangrijk is de rol van een trainer en van een coach? Um... Dat is denk ik in iedere sport een beetje hetzelfde. We zijn uh, die weg samen ingeslagen. En uh, ik begeleid hem zo goed uh, als ik kan. Uh, niet alleen met, met trainen, maar ook met coachen. En ik denk dat hij daar heel veel aan heeft en uh, in, in die zin is het heel belangrijk. Ja. Mensen in de sport zeggen heel vaak van prima, uh, ouders die hun kind begeleiden op jongere leeftijd, als er nog coming man, coming woman zijn, dan is dat allemaal prima. Maar op een gegeven moment moet je ze loslaten, maar in jullie geval blijkt het dus alleen maar goed te werken. Ja, er wordt natuurlijk sceptisch tegenaan gekeken van vader, zoon en uh, vader zal wel als, als rijvader zijn uh, uitgegroeid tot uiteindelijk de coach. Maar... In mijn geval was ik natuurlijk al, al langer bezig met schermen. En scherm is wel een hele specialistische sport, hè? daar heb ja. je er niet zoveel van. Nee, precies. Zelfs mijn vader was ook al trainer, coach. Dus het is wel een beetje een familieverhaal. Ja, en die andere grote schermfamilie, Cardolus, ja, ook, ook een bekende familie natuurlijk. Hè? Het zijn wel allemaal echt familiesporters. Uh, kom daarvoor, ja, dat komt wel voor, dat er meerdere <laughs> mensen uit één gezin uh, die sport leuk vinden, ja. ja. Maar goed, hoe, hoe is die verhouding nu eigenlijk? Want, want ja, u zit er echt bovenop als trainer of uh, kunnen u hem langzamerhand ook een beetje loslaten? Uh, het, het doel van, van elke coach moet natuurlijk zijn dat uh, de sporter zelfstandig uh, die prestatie ook kan neerzetten. Alleen, ik kan hem alleen maar bijstaan met raad en daad. En uh, als hij dat nodig heeft, dan vraagt hij dat. En, uh, het, het trainingsprogramma en de het hele, het hele weg naar Londen toe die hebben we natuurlijk samen uitgestippeld. Maar het mooiste zou zijn als hij mij niet meer nodig had. Bas, denk jij dat af en toe nog wel eens? Uh, van pa, uh, het is wel even goed geweest, ik weet het wel. Nee, nee, zo zie ik dat absoluut niet. Uh, ja, hij staat natuurlijk bijna altijd naast mij, uh, ja, naast de lopen te coachen. En met z'n tweeën zie je natuurlijk een uh, stuk meer dan in je eentje. En uh, nou, ik weet zeker dat ik zonder hem niet uh, die medailles had kunnen pakken op het EK en het WK en mijn vorige resultaten. Want ja, soms als je het zelf even niet meer ziet, dan uh, is het toch handig dat je een van de beste coaches uh, ter wereld naast de loper hebt staan. Die, uh, ja, die je dan gewoon kan bijstaan. WK, EK, pre-Olympisch jaar uh, is allemaal hartstikke mooi, zeggen ze dan. Maar ja, die Olympische Spelen, daar komt de op aan, straks. Ja, absoluut. Ja, daar word je ja, misschien ook wel op afgerekend. En natuurlijk is een WK en een EK-medaille hartstikke mooi. Al had ik liever een gouden gehad natuurlijk. Maar uh, ja, het zou fantastisch zijn als ik daar in Londen weer een mooie medaille zou kunnen halen. Op zich, het kan natuurlijk wel. Want ik neem aan de tegenstand zal niet veel anders zijn dan op ja, dan een wereldkampioenschap. Uh, nee, dat klopt. Kijk, bij ons uh, op een WK doen er uh, rond de 200 deelnemers aan mee. Met een land of 60-70. En uh, op de Olympische Spelen zijn dat iets minder. Dan mogen er echt maar twee per land aan meedoen. Uh, ja, dat zit een beetje ingewikkeld in elkaar. Maar ik denk dat er 30 à 40 deelnemers zullen zijn. Waarvan uh, nou, er zeker uh, 25 een medaille kunnen winnen. Dus dat, is gewoon, uh, dat wordt heel zwaar. Maar ik heb uh, het afgelopen jaar laten zien dat ik uh, bij de wereldtop hoor. Dat ik medailles kan pakken op uh, grote toernooien. En ja, waarom zou dat in Londen niet kunnen? Hebben jullie samen het idee dat jullie iets heel bijzonders doen voor die schermsport? Want um, een medaille halen op een groot toernooi, ja, dat betekent heel veel voor zo'n sport. Een sport die eigenlijk altijd voor iedereen een klein beetje, ja, niet in de schimmigheid, maar wel een beetje verborgen uh, uh, gebeurt. En, en niemand weet eigenlijk precies ja, wat een goede schermer kan. Ja, dat is, dat is lastig. Ik denk niet alleen dat dat bij het schermen zo is. Kijk, in Nederland is het vooral voetbal, schaatsen, zwemmen en af en toe hockey op televisie. Maar ja, er zijn zoveel andere schitterende sporten waaronder schermen, kijk naar badminton, kijk naar taekwondo, waar ook echt wereldprestaties neer worden gezet. En ja, dat is, dat is af en toe wel lastig. Maar ja, wij weten ook dondersgoed dat er maar één manier is om daarvan af te komen en dat is blijven presteren. Dan kom je vanzelf in de aandacht en dan gaan mensen toch steeds meer kijken van hé, hey, wat, wat is dat toch, die schermsport. En ik denk ja. dat we daar nu al op een hele goede, weg, goede manier mee bezig zijn. En dit hier vanavond met z'n tweeën hier genomineerd zijn, dat is eigenlijk al een hele belangrijke eerste stap. Absoluut, ja. De coach, Roel van Weijlen, hoe ziet het pad in de richting van Londen er trouwens uit voor Bas? Nou, dat pad hebben we al helemaal uitgestippeld. Uh, dat hebben we ook met het NOC besproken. Dat is in principe uh, ja, is het helemaal in orde. Al onze wensen zijn uh, wat dat betreft vervuld. En ja, dat begint dadelijk in januari met het wereldbeker waar hij dan nog die laatste 16 moet halen. En daar zitten trainingskampen bij in Duitsland, in New York. En uh, natuurlijk uh, nog een EK'tje daarvoor. En dan het grote moment uh, op 1 augustus... 2012, dat is de dag. Dan moet het, het gaan gebeuren. gebeuren. Dat is het. Nou, we houden jullie in de gaten uh, van de wereld van het zweet en ook de wereld van de precisie uh, met dat schermen gaan we nu even naar de wereld van de glitter en glamour. Hij was hier vanavond om ook een van de prijzen uit te reiken. Reinoud Oerlemans, filmproducent. Edwin Cornelissen staat bij hem. Ja, Reinoud, uh, heeft het trouwens iets van een filmpremière hier? Als je de rode lopers ziet, de camera's en alles. Ja, nu het zo zegt, uh, heeft het zeker iets van een filmpremière. Ik zie. Prachtige mensen die genieten van een hele bijzondere avond, dus ja. En jij mocht hier inderdaad een prijs uitreiken. Is het alsof je in een heel andere wereld stapt? Ja, als ik heel eerlijk ben toch wel een beetje. Uh, ik, was, ik vond het een enorme eer om hier te mogen zijn. Uh, ik zie allemaal sporthelden die ik alleen maar ken van de televisie. Zoals, wie zijn jouw helden? Nou, ik zie daar bijvoorbeeld Jory van Gelder staan. Ja, dat vind ik een heel bijzondere atleet. Ik heb net een tijdje gepraat met Pieter van de Hogepant. ja. We waren er dan bij in Athene met, met zijn prestaties bij de Olympische Spelen. Ik vind het toch leuk om wat soort grote mannen even te kunnen spreken. Ja. Jij regisseert films, jij produceert programma's. Is er een parallel te leggen tussen topsport en wat jij doet? Ja, ik heb het er met Pieter van Hoogman net best wel uitgebreid over gehad. En er zijn hele grote parallellen. Het begint natuurlijk altijd met een heldere visie die je moet hebben. Dat geldt in het ondernemen. Ook als je een film regisseert. En dat geldt zeker voor een sporter of een coach van een sporter. En dan gaat het erom om iedereen mee te krijgen in die visie. Om uiteindelijk bij een goal uit te komen. En dat is het leuke daarvan. Dat is een parallel tussen deze sportwereld en tussen, laat ik zeggen, mijn wereld in entertainment. Sporters zijn natuurlijk altijd gewend om te pieken op bepaalde momenten. Is dat wat je zelf ook doet? Ja, is toch belangrijk. Ja, tuurlijk. Je moet weten wanneer het moet gebeuren. En dat spreekt me enorm aan. En, uh, nou, ik vind het echt een voorrecht om... Uh, op deze avond erbij te mogen zijn. Uh, welke prijs reikte jij ook weer uit? Sportman van het jaar. Sportman van het jaar aan de Epke Zonderland. Je zei: Juri van Gelder is wel een soort held voor jou. Geldt dat ook voor Epke Zonderland? Zeker ook. Uh, Juri heeft natuurlijk, laat ik zeggen, een iets wat andere carrière achter de rug. En als ik kijk van een afstand hoor naar Epke, is het natuurlijk wel bijzonder dat hij na dit jaar. Uh, is voorgedragen door zijn bond en dat die commissie hem genomineerd heeft. En dat al deze aansporters hier aanwezig hem als winnaar hebben gekozen. Ja. En zo Juri van Gelder, leent zijn verhaal zich voor een mooie film? Nou, laat ik zo zeggen. Ik hoop dat uh, Juri van Gelder uh, zijn laatste hoofdstuk nog niet geschreven heeft. En daarna kan ik pas beoordelen of het iets is voor een film. Want de film moet wel een happy end hebben. Uh, ik hoop in dit geval zeker. Dankjewel. Edwin Cornelis, was dat met de producent dus van Nova Zembla, onder andere. En al die andere films met Reinoud Oerlemans. Inmiddels alweer twee nieuwe heren aan tafel. Geen vader en zoon. Hoeft geen op telefoon op hoor. Dat gaat zo ook wel hier op deze avond. Charles van Kommenet, technisch directeur van de Engelse Atletiekbond. Op weg naar Londen. Oei, oei, oei. Dat moet wat moois worden daar. En Henk Vos, vader van Marianne Vos. Marianne Vos is hier niet aanwezig. Met uw welnemen, we beginnen even met Charles van Kommene. Uh, die is helemaal uit Londen gekomen. Charles, je bent vanmorgen even aangekomen. Speciaal voor dit sportgala. Ja, dat doe ik altijd. Want uh, het is het hoogtepunt, een van de hoogtepunten in de Nederlandse sport. En uh, <tie> daar vind ik dat ik daarbij moet zijn. Ja, vind jij dat jij die voeling met die Nederlandse sport moet houden? Uh, jij was natuurlijk chef de van, uh, of chef de mission, zeg ik tegenwoordig, van uh, de Nederlandse Olympische ploeg in uh, Peking. Uh, ja, je bent heel belangrijk geweest voor de Nederlandse sport, maar je bent weer teruggegaan naar Engeland. Volg jij dat allemaal nog hier? Ja, ik, ik vind uh, niet zozeer dat ik het moet uh, doen, hoewel ik wel een zekere verplichting voel. Uh, kijk. Als iedereen maar uh, uh, wegblijft, dan komt dit ook nooit van de grond. Dus die verantwoordelijkheid voel ik. Maar ik doe het graag, ik vind het leuk. Ik volg de Nederlandse sport elke dag eigenlijk met de moderne media. Dus ja. ik, uh, ik ben goed op de hoogte hoor. Hoe kijk jij naar die Nederlandse sport? Is die Nederlandse sport uh, net zo professioneel ingericht als de Engelse sport op dit moment? Um, ja, bij een aantal sporten zeker. Nederland is een, is een heel goed uh, topsportland. En uh, er zijn sporten waar, uh, waar andere landen niet aan kunnen tippen. Zoals schaatsen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar als je kijkt over de volle breedte, het hele, hele spectrum van Olympische sporten, bijvoorbeeld... Ja, dan kan je ook niet verwachten dat een klein land als Nederland uh, in alle facetten glorieert. Dus uh, Groot-Brittannië is een groter land... Uh, daar staat sport ook iets hoger op de agenda. Dus ja, dat is een, moeilijke, uh, uh, een moeilijk vergelijk. Maar zelfs daar uh, moeten ze af en toe wennen aan een harde aanpak. Hè? Ik heb een prachtig verhaal gelezen in een van de Engelse kranten. Uh, nog niet eens zo lang geleden. Uh, daar zeg jij bijvoorbeeld, ik hoef hier helemaal geen vrienden te maken. Ik word afgerekend op medailles. Keihard. Straks, na de Olympische Spelen, dan vraagt iedereen mij. Ook die mensen die nu allemaal zo ja, bezorgd zijn over, die, over het wel en weven die sporters. Maar die vragen straks aan mij, hoeveel medailles heb je gepakt? Ja, um, accountability is het woord in, in het Engels. Um, dat, ik denk dat je dat vertaalt als verantwoordelijkheid ja. nemen. Um, ja, dat, dat hoort heel erg bij topsport. En ik denk dat dat goed is. Ik denk dat dat um, um, mensen sneller doet lopen. Um, een, een grotere inspanning doet leveren. Want uh, er staat wat op het spel. Ja. Er zijn consequenties aan uh, niet presteren. Dat geldt altijd voor sporters, maar niet altijd voor staf. En dat zou ontbreekt het voor dat ook moeten eens, doen. Ontbreekt dat wel eens in Nederland? Uh, we hebben hier bijvoorbeeld een voorbeeld, althans een vader van een sportster... die voor zichzelf in ieder geval absoluut tot het uiterste gaat. Maar dat is een van de weinigen, Marianne Vos. <kliek> um, ja, dat klopt wel. Ja, ik heb daar <kliek> weinig aan toe te voegen. Dus jij hoeft <laughs> ook niet zo hard terug naar Nederland uh, als ik dat zo beluister. Of kan de Nee, van nee, alles nee dat zeg ik niet hoor. Nee, nee, nee. Ik vind Nederland uh, een fantastisch land. Ik ben daar graag. Ik ben Nederlander. En de uh, Nederlandse uh, sport uh, draag ik een, een warm hart toe. Ja. Dus, uh, nee, hoor. Oh, ik heb hier ook uh, jarenlang fijn gewerkt. En uh, voelde ook een, uh, als technisch directeur van de NSF voelde ik me ook vereerd. En heb ik, voelde ik een uh, positieve bijdrage heb geleverd. Maar ze vonden je altijd zo hard. Hè? Je was zo'n ik... harde. Ze vonden mij een harde. Ja. Uh, maar is ja, er een complimenten? Dat is, dat wel, is dan uh... al om te oordelen. Het is in ieder geval duidelijk. Okay. Ja. Charles, had je beloofd vijf minuten. Het waren vijf minuten. Graag gedaan. Je mag weer je onder de mensen gaan <laughs> begeven. Dank je. Dank je wel. We gaan verder praten met Henk Vos. Uh, Marianne is er niet. Waar is Marianne op dit moment? Marianne is op uh, trainingskamp in Zuid-Afrika met de uh, Nederlandse wegselectie. En dat betekent dat ze daar moet trainen en trainen. Nou ja, dat is wat we ja, ook is... Dat gaat altijd voor feestjes, hè? Dat is een, uh, een onderdeel van de sport. Het uh, is nou weer uh, een voorbereiding voor het volgende wedstrijdseizoen volgend jaar. En ja, dit is uh, de, de laatste jaren eigenlijk een vaste onderdeel daarvan. Ja. En die prijs, uh, ze is al twee keer eerder sportvrouw van het jaar geweest. Ja, dit, is, uh, dit was, was de, de derde, de, nou, de, derde de, keer de vierde nominatie kon, inmiddels en ze is al twee keer en, ja, ja goed. Uh, had ze erop Dat is dan jammer. Had ze erop gerekend? Nee, nee, nee. Op, uh, op deze prijs kun je, ja, kun je eigenlijk op geen ene prijs rekenen, maar op deze prijs kun je sowieso niet rekenen. Ja, ik. Uh, ja, eigenlijk dit, dit is het eigenlijk appels met peren en het is een Ja, een beetje ook emotioneel en weet ik het allemaal. En Marianne het maar Jan heeft hem al twee keer gehad. Het zijn allemaal dingen, allemaal factoren die mee kan tellen. En ja, misschien ja, dat toch een, uh, ja, die stemming door de sporters, dat toch misschien toch in de toekomst toch meer naar een vakjury zou moeten gaan, denk ik. Die het echt op waarde gaan beoordelen, waarmee overigens niks verkeerd gezegd Nee, nee, nee, noem, nee, dan nee dan dat, wil zo. dat wil ik sowieso niet zeggen, maar ja, ik zeg alleen, ik, ik, ik heb het idee dat nou toch meer naar, uh, op sommige... Uh, op sommige punten toch meer naar het, ja goed, uh, sommige punten iets emotionele dingen en dat niet direct naar de prestaties gekeken wordt uh, door, ja, de sommige sporters denk ik. Uh, vooruitkijken. Uh, Charles Van Pommeneer doet het. Die kijkt naar de Olympische Spelen. Die moet daar medailles gaan pakken met dat Engelse atletiekteam. Uh, dat moet er ook in zitten. Uh, Renaud Micromovidojo doet dat. Iedereen doet dat. Iedereen die hier aan tafel heeft gezeten, die hier vanavond heeft uh, gestaan, die zegt ja, volgend jaar. Ja, het het volgend jaar is het een, een, een belangrijk jaar natuurlijk. Het uh, kan een heel mooi jaar worden. En, uh, en ook daar achteraan ook nog de wereldkampioenschappen in uh, Walkenburg. Dus uh, in, uh, ja, het zou zomaar een heel mooi jaar kunnen worden. Uh, ze maar heeft jaar... ervoor gekozen om niet op de baan te rijden. Uh, uh, nou, dat is ja. dat een hele zware keuze. Ja, dat zijn, zijn voor Marianne verschrikkelijke moeilijke keuzes. Dat, uh, dat doet ze eigenlijk niet graag. Maar ja, goed... Uh, om, om, die, die combinatie van een aantal van trainingen en zo. Daar gaat dan zo zwaar doorwegen. En ja, dat. Uh, afgewikt. En. Ja, na nou, nou, al die trainingen, is dan is er nog geen zekere kans. Op, uh, ja, nou is er nooit geen, geen zekere kans. op een medaille. Maar. op de weg en ja, wie weet. Op de tijdrit? Op de tijdrit. Dat ze daar nog wat in kan verbeteren. En dan met een goede dag moet ze dat aangaan kunnen, wel liever leiden. Dus ja, dat zijn keuzes die je maakt. Want we kijken allemaal natuurlijk af en toe nog wel eens naar het verleden. Leontien van Moorsel, gouden medailles op Olympische Spelen. Hoeveel je ook op de weg wint, dat blijft natuurlijk altijd het mooiste. Om een Olympische medaille te pakken. Ja, een Olympische wegmedaille is sowieso de, dat is sowieso de mooiste medaille die er is. Al is een gouden ja, medaille op de Olympische Spelen, ja, alles met zagen. Het blijft natuurlijk een schitterende... Uh, het blijft een Olympische medaille. Die, die, die blijft. En dat is altijd heel mooi. Hoor je dat Edwin? Olympische medaille figuurzagen. Ja, misschien nog wel belangrijker dan de Tour. Of nou, niet? Ik ga ervoor trainen Rio, Voor uh, die Olympische medaille figuurzagen. Misschien nog wel mooier dan de Tour. Ja, uh, misschien wel de Tour-kultheld die ontstaan is. Dat was natuurlijk Johnny Hogeland. had ook een rol op dit uh, sportgala. Hij uh, mocht een prijs uitreiken. En er was ook nog een heel mooi filmpje gemaakt. Nou ja, het is maar wat je mooi noemt trouwens, Johnny, met dat prikkeldraad-incident. Ja, het was toch allemaal een beetje vooropgezet plan waar ik niks vanaf wist. En, ja, ik, ging, hoe, ik kwam terug van die trainingskamp, miste bijna mijn vlucht. Of ja, de vlucht was twee uur vertrouwd, dus ik moest snel naar een ander vliegveld. Toen kwam ik hier en zit ik ineens naast mijn vriendin in de zaal. Dat was eigenlijk wel heel apart. Ah, dus en, het was een echte surprise party voor jou? Ja, het was, ik wist echt helemaal nergens vanaf. Ik had wel ergens een vaai iets door, maar ja, niet dit. En, ja, dan is het wel leuk dat ze daar toch nog iets voor aan doen. En dan, uh, ja, het is toch een hele grote eer om zo'n prijs uit te mogen rijken. Ja, precies. Ze hadden een lied voor jou gemaakt, hè, wat uh, gezongen werd op het podium. Je zag de beelden voorbij komen en je raakte wat geëmotioneerd. Leek het? Nee, eigenlijk niet. Maar nee? ja, ik mis mij misschien wat moeilijke houding te hebben. Maar ja, het is ineens heel apart. Je komt in, je wordt toch uh, serieus goed bekeken zoiets. En dan sta je ineens voor heel kijkend Nederland. Ja, dat is toch... Uh, toch apart. Als je die beelden terugziet als kijker, dan is met uh, toch wel een gevoel van afgrijzen. Hè? Steeds weer van oh, wat gebeurt er nou? Hoe is dat voor jou om het terug te zien? Ja, ik kijk er nu niet meer zoveel terug, maar ah, ja, als ik het terug zie, dan heb ik nog wel steeds iets van dat ik toch even knipper met me of dat eigenlijk allemaal wel echt gebeurd is. Ja, want het is een hele rare situatie geweest. Hè? Uh, het was natuurlijk ontzettend pijnlijk en het heeft uh, in zekere zin ook wel je tour verpest, natuurlijk. Maar aan de andere kant, het heeft je een soort van held gemaakt. Ja, maar weet je, het is. Uh... Ik weet wel, als er in de Tour iets gebeurt, iets onmerkelijks, dan wordt dat uh, uitverrood. Maar ja, ik heb dit natuurlijk nooit uh, van tevoren gewild. Dat ik uh, bijna doodgereden word en dan uh, dat er ineens zo uh, iedereen ineens mij een held vindt. Ja, daar kies je natuurlijk niet voor. En dat het dan gebeurt en dat mensen je respecteren om wat je gedaan hebt. Ja, dat vind ik dan weer wel mooi. Nou, je mocht in ieder geval een prijs uitreiken. Je werd in het zonnetje gezet, dus een mooie avond beleefd. Ja, eigenlijk wel. Even terug van het trainingskamp lekker vanavond... Uh, Lekker met mijn vriendin, dat is toch wel even leuk. Goed zo, Johnny Hogeland. Gio, wie heb jij aan tafel? Ik heb uh, de man die verantwoordelijk is voor Nederlandse successen... straks in Londen heb ik aan tafel zitten, Maurits Hendricks. Uh, Maurits, uh, iedereen kijkt vooruit naar uh, volgend jaar. Je ontkomt er gewoon niet aan. Het lijkt een beetje de avond van de hoop. Nou ja, het is in ieder geval een mooie kick-off vind ik. We hebben sport op zijn, op zijn best gevierd vanavond met hele mooie momenten. Ik zat naast Joop Albeda die zegt van ja, we vinden het allemaal zo gewoon. En als je nou eens uh, het zou vergelijken even zo'n avond als dit. En de momenten die langskomen met een aantal andere landen in Europa van dezelfde afmeting. Dan, uh, dan zijn we eigenlijk wel een heel bijzonder sportland. Maar we en, willen zoveel hè? En, en we willen natuurlijk meer. Ik wil ook meer. Uh, ik denk dat heel veel mensen in de Nederlandse topsport meer willen. En uh, dat, dat is ook waar topsport om gaat. Om het elke keer beter te doen. Dat is ook ons doel voor Londen. En uh, we weten dat dat uh, gebeurt in een omgeving waar uh, de tegenstand nou, ja, uh, bijna dagelijks toeneemt. Hè. Nou, we, we zien het in jouw sport, hè. Uh, de sport waar jij vandaan komt, in het hockey. Ja. Uh, Bronze medaille, toch een tegenvaller natuurlijk. Nou af ja, hokeringen. en dat, dat gaat natuurlijk al een aantal jaren niet goed. Uh, um, en uh, dan zie je dat uh, met hetzelfde recept uh, je niet verder komt. Dus ze zullen daar uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Maar het zijn onze sporters die ondervinden wat die concurrentie is. En dat zijn echte Renome Jojo's van deze wereld. Die dat zwembad induiken en tegen de, de Amerikanen en de Zweedse en de Duitsers uh, uh, de medailles eruit moeten halen. En dat is een, dat is een wereldwijd uh, zware strijd. En wij hebben gelukkig een groot aantal sporters die daar uh, een toontje mee zingen in de wereld. En wij gaan ook gewoon echt met een, aantal, uh, een groot aantal medaille kandidaten naar Londen toe. Oké, okay, dat was Maurice Hendricks. Uh, afsluiter natuurlijk lag hij bij hem voor vanavond op de avond hier van dit sportgala. Ik wens u nog een hele prettige avond. Zometeen met het oog op morgen.